Bij een demonstratie tegen de aanleg van een waterbassin in de West-Franse plaats saint solien zijn tientallen gewonden gevallen. Aan de kant van de betogers vielen zeker 50 gewonden, van wie twee ernstig. Aan de kant van de politie vielen 16 gewonden. Eén agent zou zwaar gewond zijn, melden Franse media. Aan het protest deden er vele duizenden demonstranten mee. Er waren zo'n 3000 agenten ingezet. Aan het begin van de middag sloeg de vlam in de pan. Agenten werden bestoken met zwaar vuurwerk en molotovcocktails. Ook werden politieauto's in brand gestoken. De politie zette traangas en waterkanonnen in. Op de VN Waterconferentie in New York hebben twaalf organisaties en landen beloftes gedaan... om problemen met wateroverlast, gebrek aan water of vervuild drinkwater aan te pakken. Het was voor het eerst in bijna 50 jaar tijd dat er in VN-verband gesproken werd over water. Nederland en Tajikistan hadden de conferentie georganiseerd. Er is 300 miljard dollar beloofd om de aanpak te realiseren. Het gaat overigens niet om bindende afspraken... Toch noemde de voorzitter van de algemene vergadering van de VN de toezeggingen alsnog historisch. Het weer. Een flinke zuidwestelijke wind met vooral aan de kust zware windstoten. Er zijn hier en daar buien en hier en daar onweer. Ook is er soms zon, Het is een graad of elf. Vanavond meest droog en minder wind. De temperatuur zakt naar drie tot zes graden. Morgen in het midden en zuiden van tijd tot tijd regen. In het noorden droog en soms zon. Dit was het NOS Journaal. De FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Benant Zwaan van de ANWB. De A9 naar Alkmaar is dicht bij knoopend recht door werkzaamheden. Onbereiders staan daar door in de file op de A2 naar Amsterdam. Voorknoopend Amstel 5 kilometer met 10 minuten op Op de A10 Zuid richting Den Haag voorknoopend de Nieuwe Meer 8 kilometer langzaam rijden. De vertraging daar is een kwartier. AT Noord richting eh, Zaanstad tussen David Vodendam en Knaalpunt Koenplein, 6 kilometer met een kwartier onthaald. En 256 van Westraf Dijk naar Beverwijk, tussen Kromanie en Westzaan, 3 kilometer file met daar een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op TV, radio en internet. ZFM met nu entertainment for you. Ja, welkom. Ja, we waren even lekker aan het koken. En uh, ja, ah, heb je wel eens. Do not. Ja, wat is het? 83 ja. of zoiets? Ja, 83, ja. In die buurt hè? En, ja, ja. ja, ja, En okay. someone was Ja, zo oud zijn we al. Samen ja. met de prins Mohammed. niet <laughs> prins Mohammed. De ja, de, Mohammed. De, dat, was, uh, dat was trouwens de broer van uh, Humberto Tan, hè? Ja, is het zo? Ja, ja, ja. Oh? Ja, ja zeker. Kijk, nou ja, lekkere muziek. Uh, ja, heerlijk. Ja, het, en uh, vijfde uur alweer, hè? Ja, ja. Het, het vijfde uur. Nou, ja, uh, Welkom terug na de commercials. Zo is het. <laughs> vak leren, echt waar. Onze, onze, gast, uh, onze, onze laatste studio gast, onze uh, laatste studiogast. Uh, Devon, zeg ik het goed? Devon, ja. Devon uh, Donovan, die, die zou wel denken met die ouwe gekke, waar ben ik hier terechtgekomen? Dus, uh, waar ben ik beland? Waar, ben ik beland? <laughs> dus, waar is hier de uitgang? Dus, ja, uh, waar is de ik, nooduitgang? Nou, ja, ja. Dat is een andere groep. Ja, dus, oh, oké. Dus, uh, hey, maar, um, ja, uh, Devin is trouwens niet uh, geheel onbekend. Uh, want hij heeft uh, uh, ook nog in een groepje gezeten. Uh, eerst Storm 3 en daarna Storm en nu is het uh, Devin. Hè? Ja, inderdaad, nu ben ik alleen. Ja, okay. welkom, uh, ja, Welkom trouwens in de studio. Dank je en... ja, Hoe is dat eigenlijk een beetje zo gekomen allemaal? Want... Hoe is het een beetje zo gekomen? Ja, ik vind, bovenal vind ik zingen heel erg leuk eigenlijk. Dus daar ja. is het eigenlijk uh. allemaal mee begonnen. Dat ik het heel erg leuk vind om op te treden en uh, muziek te maken. En uh, nou ja, ik was ooit een boy, dus dat ik er een boy ben, uh, en uh, met, uh, met vrienden van mij. En nu zijn we mannen. Uh, uh, en zijn we allemaal solo gegaan eigenlijk. Dus Oké. Okay. dat is eigenlijk wel heel tof. Ik hoor er een piepje in. Ja, ja, ik hoor ook een piepje in. Ja, ja, ben, ik ook... iets... ben ik nou al aan het piepen? Het <laughs> <laughs> <laughs> is een koptelefoon. Ik denk, <laughs> dat de... jij beweegt je hoofd. Oh, jij doet het. Er een koptelefoon niet zo hard Dus ik moet eigenlijk gewoon stil blijven zitten. Ja, eigenlijk wel. Oh ja, dat Maar goed, als je een beetje bewegingsdrang hebt, dan mag dat wel. is goed. Maar ik lees hier vooral, je bent een, le een levensgenieter. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Maar waar, hoe, hoe, hoe vertaalt zich dat of, nou, in, vind... de, in de praktijk? In de praktijk. Uh, ik doe voornamelijk dingen die ik leuk vind eigenlijk, om te doen. Dat, uh, ik ga deze. Moet ik even mezelf vasthouden <lacht> of zo? Ja, ik, ik denk ja. dat ik, uh, misschien een koptelefoontje iets zachter. Uh, nou, ja, dat kan ook natuurlijk. Ik, zal, uh... ik vind het vooral heel leuk dus, om, om dingen te doen die ik leuk vind. Dus ik zit vaak hier ook aan het strand. Want ik woon nu echt op. Uh, wat is het? Een kwartiertje fietsen vandaan. Dus. Uh, ik probeer zoveel mogelijk te genieten. Dat is eigenlijk het motto. Oké, okay. nou is die weg, hè? Ja. Ik trek hem er ja. gewoon. Nou, <laughs> ja, dat is ook helemaal goed. Hoor. Zit hem al nu, al lekker nu hoor je me helemaal niet meer. Zet <laughs> me lekker af. Uh, oh, tiller. dat is goed, ja. Inderdaad. En um, dat werkt ook heel goed. Ja. Want aan piepjes we dat hebben we een je bloedheid. Ja, dat snap ik helemaal inderdaad. Maar je woont in Zandvoort, begrijp ik dat ook? Nou goed? Nee, ik woon in Haarlem. Nee, hier ah, is het op de grens met, uh, met uh, aarde hout eigenlijk. Oh, dus het, ik, ik zit dichtbij. Het is een ja, thuiswedstrijd. Een, een beetje bij het station, zeg maar. Uh, ja, in de inderdaad. ja de, Wat is het? De geschiedschrijverbuurt? Ik heb geen geval. Ja. Uh, ja. Dat is het. Ik, ik weet in ieder geval waar je bent. Ja, toch? Ja. Nee, dus uh, het is lekker dichtbij. En eigenlijk ben ik, als het, als het zomers is, uh, uh, vaak hier aan het strand wat te vinden eigenlijk. Ja. Met vrienden uh, om. Uh, Lekker even een biertje te doen aan het strand natuurlijk. Ook optredens? Uh, ik hoop het eigenlijk dit jaar. We hebben wel natuurlijk, uh, uh, ik heb ook wel een keertje met de, met de boyband in, uh, in Stansport opgetreden. Maar dat zou ik wel vaker willen doen. Ook al bij de strandtenten. Maar ik moet mezelf nog helemaal laten zien. joh. Is dat zo? Dat is, uh, gaat nu een beetje beginnen. Ik moet mezelf eigenlijk helemaal opnieuw beginnen met promoten. Want sommige mensen kennen dan wel de boyband. Niet heel veel moet ik zeggen. Het was niet echt een daverend succes. Uh, we hebben leuke dingen mogen doen. Ja. Maar uh, uh, ik moet het nu gewoon helemaal zelf gaan doen. En nou, ik heb laat, een heel ander repertoire ook. Oké, okay. nou, laat, laten ja. we dan eens even uh, kijken naar je eerste echte single. Zonder ja. jou. Kan dat, uh, Frit? Ja, of, zullen we dat doen? Ja, ik ja, zou het doen. Ik zou uh, zeggen, ga maar uh, uh, mee aanslenken. Aan ik niet. Ja. <laughs> ik sta wat voor me uit. Je kijkt me vragend aan. Ik kan je niet verstaan. Dit is jouw besluit.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 wat moet je De titel van deze plaat zonder jou. En Devin is hier aanwezig in de studio aan de Tolweg tina. Op 106,9. Ja, klinkt lekker, deze single, Devin. Ja, dankjewel. En, nou, uh, lekker, ja, ik begrijp dus net uit het gesprek dat er ook een langzame reversie is van deze plaat klopt inderdaad, ja, ja. En ook die is te vinden op YouTube. Ja, zeker. Was je een beetje moe dat je wat langere vrienden hebt gemaakt? Was je een beetje moe dat je lang, langzamer hebt gemaakt? Nee, ja, het, is, het, het liedje heb ik geschreven uh, uh, eigenlijk al heel lang geleden uh, voor mijn eerste gebroken hart. Ja, dus ja. het was eigenlijk heel erg uh, voor mezelf duidelijk dat het dan een rustige ballet moest zijn. Ja. Uh, omdat het natuurlijk heel dramatisch en zo... Uh, uh, voelde ook, uh, weet je, als je hart uit, uit, uiteen, uiteenvalt, zeg ja. maar. Mm. Dus, uh, en eigenlijk uh, de, de, het label zei van, ja, als je hier een uptempo versie van maakt, dan krijgt het zo'n nieuwe impuls. En dat vind ik zelf ook eigenlijk. Het hele einde is ook anders, ge, uh, hebben we anders geschreven. Uh, dus het eindigt nu ook anders. Uh, dus dat vind ik eigenlijk heel tof. Dus het is een face feestnummer ja, uh, geworden. Het ja. Ja. ja, het is gewoon een 2.0 versie, een beetje remixachtig. Het is ja. het kan leuk op het podium ook. Ja, zeker. Dus uh, ja, ik kan niet wachten eigenlijk deze zomer om... Uh, ik, ik zag laatstie... eigenlijk wel voor me dat het een heel mooie zomer, uh, zomerhit zou ja, nou, kunnen zijn. Ik hoop het inderdaad. Ja, ja. Yeah. En hebben we hier in Sanford uh, hebben we altijd van die mooie zomerfestival's, uh, ja. Tropicana Festival. Uh, Allerlei festivals hebben we ja, gewoon het hele kunnen, jaar door. Ze kunnen er geen groepen krijgen. Een uh, stuk, stuk of zeven hebben ah, we dat er uh, een is, uh, Ja, is Is dat niet uh, leuk om uh, daar een uh, optreden te doen? Ik ben overal in. Het lijkt me superleuk om hier ook uh, weer op te treden, een keertje. Ja. Zeg, uh, nou, zullen ze even een balletje opgooien? Gooi is ja. een balletje op, ja, ja. Nou, dus ja. Bij deze, hè, dat, uh, Devin is uh, te boeken. En, Zeker. En uh, je hebt ook een eigen website. Laten we dat allemaal gelijk achteraan zetten. Nou, de website uh, wordt op dit moment gemaakt. In oh, oké. Okay. is al geclaimd. Oh, oké. Dus in de constructie, met alle nieuwe foto's. Uh, want uh, er moet een hele nieuwe look en feel bij. Dus uh, uh, ik hoop ook dat die uh, begin april uh, online uh, is inderdaad. Ja. Okay. Maar voor de rest, eigenlijk gaat alles via social media. Via, via de Facebook. Facebook en Instagram oh, okay. en alles. Ja, ja, ja. Dat is leuk. Wat, wat ik nog wel leuk vind om even over te hebben is... Um, je hebt een, bij deze nieuwe single een videoclip uh, hebben jullie gemaakt. En uh, ik denk dat er niet veel artiesten het overkomt... dat het gelijk in 18 pathé uh, wordt ja. getoond. Uh, maar ja. ja, dat scheelt. Je werkt er zelf. Dus, ja, uh, dus dat is een uh, goede deal, beetje baas. Ja. <laughs> Ja, inderdaad. Ja. En het was ook wel... Uh, uh, het past er ook wel bij, bij die avond. Okay. Omdat het een speciale Pride Night was. Voor de, voor de LGBTQ... Uh, ik hoop niet dat ik het letter vergeet, maar... Iedereen. Dus, uh, uh, en in deze single zie je verschillende stelletjes. Uh, man, man, man, vrouw, vrouw, vrouw. Oh, ja. alles, uh, uh, uh. alles komt aan bod. Want uh, liefde is natuurlijk uh, voor iedereen. Ja. En dat is ook mooi. Het maakt niet uit. En, en dit liedje... Um, ik zing eigenlijk bijna nooit over uh, hem of haar. Of iets. Hm. Dus dat is over jou. Dus ja, ja. Voor jou. Oh, ja, ja. Dus heel. dat uh, is, is de boodschap boodschaptrij ook achter. Ja, ja gaaf. Dus, dat, uh, ja. Iedereen kan het redden. Ja, ja. Dan was het bij een, een bepaalde film? Dus bij die special van de Pride Night uh, werd het gewoon daarvoor vertoond. Dus dat is ja, ja. heel leuk. Oké. Okay. Ja, dus ik zat ook in de zaal uh, bij, uh, in Amsterdam. Uh, zelf dan om ook wel een beetje te kijken te proeven. Van, hé, hey, uh, valt het een beetje goed in de zaak? Ja, ja. Of en? denken mensen, nou, wat is dit nou voor troep? Ja. En eigenlijk werd er wel lekker meegedijnd. Dus dat uh, deed mezelf ook wel goed, aan. Ja, en bij dit nummer kan je natuurlijk nauwelijks stilzitten. Nee, dat, dat is. Uh, ook. Ja, ja, ja. <laughs> Helemaal top. Goed, um, eens even kijken naar mijn uh, tafelgenoten. Ja, dat ik denk. heb nog wel een vraag. Uh, uh, uh, nou, brandlos, brandlos. Ja, uh, ja. Deven, uh, je bent uh, ook uh, acteur. ja. Ja, dat, dat heb ik in ieder geval gelezen. Ja. Waar, waar kunnen u je zien als acteur? Nou, ik heb wel uh, uh, nou, wat kleine rolletjes gedaan op televisie, maar dat is niet heel. Uh, dat je denkt, daar kan, kan je me van kennen. Goede maar, tijden, slechte tijden. Nee, nee of als het maar zover. Ja, dat zou ik ook nog wel leuk vinden. Ja. Nee, maar films, ik heb een, een film gedaan, Dromers, uh, een paar jaar geleden, eigenlijk alweer. Die staat nu zelfs helemaal op YouTube. En uh, we hebben eigenlijk afgelopen week de 1 miljoen uh, streams gehad voor die film. Oh, dus dat is wel heel dat uh, heel veel mensen ook uh, wereldwijd... Want hij is ge, ge, uh, Engelse... Een ondertiteling zit eronder ja, dus, dus uh, daar uh, is het allemaal mee begonnen. Uh, ik heb een, uh, een rolletje gespeeld in Fataal. Een film over zinloos geweld. En uh, mijn laatste film was afgelopen zomer. Hard op de juiste plek. Was ik de barman. Nou, ah, nou, ah, en daar ben ik goed in hoor. Ah, ja, het, ja, ik net nou zeggen. Dat was precies maar, in je straatje ja, natuurlijk. Ja, ja. Maar het is uh, wel, wel iets uh, wat, wat je gewoon heel leuk vindt om uh, te ja, doen. Uh, dat is wel echt, ja, dat Wil je ook blijven doen? Uh, ja, hoor, ik zingen, het, en, ja Ik vind het heel leuk om het vooral allemaal te combineren eigenlijk. Weet je, ik Presenteren ook wel eens uh, modeshows, maar ook uh, evenementen bij binnen uh, de bioscoop waar ik, uh, waar ik werk. Maar uh, ik ben eigenlijk over, ook artiestenfestivals en zo. Uh, Talentenjachten presenteer ik. Dus ik vind het eigenlijk allemaal leuk om, dat, om die combinatie te doen. om uh, uh, Die entertainment vind ik gewoon heel interessant. Ja, mm, dat yes. lijkt me ook. Ja, en die barman uh, na het filmen was je misschien stopdronken hè? Nee joh, nee joh. Alles was gewoon helemaal zonder alcohol dat Oh ja, ja. wat ja. flauw allemaal. Dat weer. heb je met die Nederlandse producties. Allemaal <laughs> ja. volgens de regeltjes. Allemaal volgens de regeltjes. Ja. Ja ja, ja, ja, ja. Helemaal netjes. Maar uh, acteren, ja, dat is natuurlijk ontzettend leuk. Uh, ja. en wat, uh, heb je daar nog een droom in? Um, nou, niet zozeer je een droom, maar om film. Oh, nou. Horror. Nou, nou, ik heb eigenlijk niet heel erg een droom met wat betreft acteren. Ik vind het gewoon, alles wat me overkomt en wat ik mee mag maken, vind ik gewoon heel erg leuk. Uh, mijn, mijn dromen zitten echt vooral in de muziek, uh, dat ik heel graag uh, de grote podiast van Nederland wel een keertje, podia, sorry, ja. uh, wil, uh, wil beklimmen. Dus als, je, als ik een keertje in de arena sta, kan staan, uh, uh, met de toppers zo, ik, ik gooi er maar wat in, weet je, ja, ja, ja, ja. je weet het niet. Ja. Uh, dan, uh, dan, uh, ja, dan denk ik wel dat ik, uh, dat ik heel gelukkig uh, nog gelukkiger wordt dan dat ik al ben. Ja, in, de, in het voorprogramma van uh, Akde de Munich. Uh, in de uh, ziekenhuis, inderdaad. In de uh, zieko, zieko, dood dood, dood, dood, op uh, 26, ja. 27 en 28 ja. oktober. Ja, ik ga er één. Ja, uh. nou ja. Oh, je gaat er echt heen? Ja, ja. ja. Oh, nee, heb, je, kaart, heb je vanmorgen... Ik heb, ja, mijn zus heeft dat geregeld. Die <laughs> zo. zat, die zat wow. helemaal... Uh, op en dan uit. nog echt op de zaterdag ook uh, kaartje Nee, die tweede dag. Oh, die de, tweede de, dag. De 27e. Want die eerste, dat, dat, dat, dat lukte niet. Binnen vijf minuten uit lukte Ja, ja uit. Binnen, binnen een uur was anders weg. Dus. Echt, ja. hè? Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja, maar weet je, het zijn ook zulke lekkere liedjes. Ja. Is dat zo? de nieuwe singles, ook lekker? Ja. Ja. Weet je wat ook lekker is? Nou... Dat cool pas lekker dat ja. je naast mij. Maar vanavond, zie ik je dansen met een andere ik ben zo. bent, een uh, noodgeval en natuurlijk ook uh, ja, met maan uh, wat awards uh, uh, ja, in de, in de wacht gesleept. Hé, hey, we gaan nog even een uh, lekkere doorstart maken. En dat oh. doen we met uh, de Amazing Stroopwafels. Ken, ken je ze? Stroopwafels? Ja. ja. ja. Ik krijg steeds meer trekken. <laughs> <laughs> maar deze gaat het Een uh, Amazing Paasje. Wat de graag van de was. Oude weg. Ga ja. mij maar een of <laughs> Oké. Okay.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 Ja, nou, die is hier niet aanwezig hoor, maar wel. Nou, ik zou je... een Missy <laughs> zou... nou, ja, haar, haar naam valt nu. Maar um... hoe was dat om van Willeke les te krijgen? Want... geweldig. Ja? Ja, wat is dat een? Nou, ik vind het echt een prachtige vrouw. Ja. Echt. Het was zo tof. Ook omdat ze gewoon, ze hebben een bepaalde grandeur. Ja. Uh, uh, ik heb echt. Uh, nou, ik vond het in het begin wel heel spannend natuurlijk. Want je krijgt een, best wel van een grootheid van Nederland krijg je dan les. Ja, ik denk het ook. wel uh, Dus dan word uh, ik, ik altijd een beetje onzeker van in het begin. Maar uh, ze is heel open, heel lief. En, uh, en ze, ze wil ze wou echt wat meegeven, ook, weet je wel. Ze wilde, ze, wilde, ze wilde ook echt dat je ging groeien en zo. Ja, ja. Ik heb er echt van genoten van die tijd ook. Ik was toen best wel jong dat ik uh, dacht, ik ga de acteerschool doen. Um, dus ik heb van echt best wel veel uh, grote namen toen ook uh, les uh, gehad. Uh, en dat is zo, uh, zo dierbaar geweest. Omdat je daardoor eigenlijk... Um, omdat je die aandacht krijgt van zulke grote namen... dan voel je je ook een beetje speciaal. Dus dan, dan ja. durf je ook meer te geven, zeg maar. Okay. Dus dan durf je ook meer open te gaan, heb ik uiteindelijk ervaren. En wat, wat voor les gaf zij je? Mm, uh, Filmacteer ook echt. Ja, ja. Zij zat echt op film. En dan zo van... filmcamera. Je, ja, precies. ja, precies. Hoe je in de camera ja, wel of niet moet kijken. Ja, hoe je de camera moet gebruiken. Ja, ja. ja oh, de, ja. de camera ja, gebruiken. Ja, gebruiken. Oké. Okay. Ja. Ja, nou zit je helaas met je rug naar de camera ja, toe. Dat, dat is een beetje jammer. Ja, ja. ja. ja. Dat komt omdat Rob in, ja, voor de jullie camera. Huid. Huid. Jullie willen ja. huid. natuurlijk de camera op julliezelf. Ja, ja. ja, nee hoor, ja. ik niet. Ja. Voor nee, nee, mij. Ik... Juist nou, achter nee. die schermen gaan duiken. Ja, dat ja. Die, uh... ja. Maar uh, even over Willeke. Ze staat dus in een legendarische toneeltriller. De uh, Mousetrap heet het. Het is dus een Londense toneelhit zelfs. Mm -hmm. En dus zij is eigenlijk van film naar toneel gegaan. Theater, gegaan. Ja. Theater gegaan. Mm -hmm. Ben je er eigenlijk al blijven volgen? Van, van uh, ik uh, heb toevallig gezien dat, dat, dit, ja, dit, dat dit, haar, dit stuk eraan komt met haar. Ja. Uh, en volgens mij was het ergens een interview wat ik heb gelezen. Maar ik, ik, ik blijf het natuurlijk wel volgen. Ja. Uh, ik vind het altijd interessant om over haar te blijven lezen. Um, maar nee, ik vind het heel leuk dat ze dit gaat doen. Ja. Het is een, heeft natuurlijk al inmiddels een respectabele leeftijd. Ja. En, en dan nog op toneel staan. Dat, dat vraagt wel wat voor een mens. Mm -hmm. hè? Want, maar waar een wil is, is een weg. Is een weg, inderdaad. Ja, ja, en en uh, toneel zelf spelen, leid je dat wat? Uh, dat is heel wat anders. Dat dan. is echt heel wat anders, inderdaad. Ja. Ja. Ik, uh, ik, ik neig meer naar uh, film en televisie. Want dan mag je wel eens een foutje maken. Hè? Dan kan het altijd nog opnieuw. Ja. En, uh, maar theater vind ik ook heel leuk. Eigenlijk, want dan heb je wel dat interactie meteen met het publiek. Ja. Dus ik, uh, ik sta overal voor open. Oké. Okay. Ja. Dus uh, nou ja, misschien jou nog ooit nog eens in dat een. Dat zou zo kunnen zijn. Wat wil je spelen? Spelen Shakespeare? Nee, dat is te zwaar. Ik ben wel van de humor, ja. Ik ben van het komische spel. Ja, ja, oké, goed zo. Rob? Nee, ik heb verder geen vragen eigenlijk. Oh, is dat Ik was eventjes op zoek gegaan in mijn playlist natuurlijk. En daar zag ik nog een nummer voorbij komen: Jij laat me vliegen. Oh ja, dat is een knaller. Ja, dat is een mooie nummer. Die willen we horen. Dat zou ik zeggen. Ik zeg, gooi hem maar even erin. Ja, dat doen we. Ja, leuk.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 En onze kracht voor dit mooi De ja, de storm is gelukkig weer gaan liggen. Ja, de storm is gaan liggen. Ja, het, uh, wat een wat een geweldige plaat. Ja, uh, ja. zeker. Ja, ik, ik draai hem altijd heel graag. Hebben jullie ook uh, opgetreden met deze uh, de ja. single? Ja, zeker. Was dat een beetje populair, uh, zeg maar? Uh, hij deed het wel goed, ja. Ja, ja, eigenlijk wel. We je hebben gaat leuke... dakken vanof, ja, je dat dak er toch vanaf. Ja, dat lijkt me ook. Ja, we bouwen hier wel een feestje mee. Ja. Ja. En het leuke is dus: dit is in de tijd van storm. En uh, we zijn nu gevraagd voor de roze zaterdag in Goes. Uh, of we dan een, een reunietje willen doen. Dus dan gaan we voor één keer... gaan we nog uh, dit, uh, deze liedjes... Uh, van Storm uh, ter brengen. horen uh, brengen. In juni is dat ergens. Dus mm. dan moet ik uh, allemaal pasjes weer even doornemen... dat ze we weer strak zitten natuurlijk. Ja. Ja. Ik alles weer, uh, ja. Ja. Anders dansen ze weer uit de maat. Dat ja. zo oh, weer, uh, yeah, nee, yeah. dat kunnen we niet hebben. Yeah. Dus nee, ja, dan gaat de dak er hopelijk wel weer af. Uh. Ja, maar deze single doe je ook uh, solo? Uh. Ja. Ja, ik gooi hem er altijd in. Ja. Ik vind het gewoon een ja. lekkere up-tempo ja. uh, knaller. Ja. Uh, en een beetje dat slagengevoel vind ik altijd wel heel fijn. Ja, is ook maar Helene uh, ja. uh, fischer uh, ja, ja, inderdaad. Het is wat dat je vertelde uh, met de microfoons dichter dat uh, de Duitsers hier ook heel lekker los op gaan. Hè? Ja, klopt inderdaad. Ja. Ja, ja, ja. Ik heb hem op een camping opgetreden en dan uh, zong ik hem in het Nederlands natuurlijk. Maar zij herkenden natuurlijk die Duitse. Uh, ja. Dus je dat is het een liedje die van het Nederlandse. Ja, die Duitse is een Nederlands accent. Ja, precies. Dus, uh, ja. ja. dus ze waren heel erg enthousiast ook. Ze vonden het heel leuk dat we het hebben gebruikt om in Nederland ook een Nederlandse versie ervan uh, ja, ja. Van te, te doen. Dus uh, nou, dat. Uh, zou je in Duitsland op willen trainen? Zeker. Ja. Weet je, er zijn genoeg, uh, genoeg grote arena's daar natuurlijk. Weet je. Hoe meer je mensen naar me kijken, ja, hoe beter uh, uh, denk ik nou best. Maar, maar, maar uh, spreek je een beetje Duits? Ambition. Ambition, oh, nou dat is genoeg. Ja, ja. jawel. Ja, Ru ja, Ru Rudy, Rudy <laughs> Karel. Uh, ken je Rudy Karel? Ja. Ja, nou, vroeg, die, die, ja, ja, ja. heel vroeg. Ja. Heel vroeg. Ja. Heel vroeg ja. Heel. Ja. Die, sprak, uh, die sprak trouwens, oh ja, dat weet ik dan wel weer toevallig uit betrouwbare bronnen. Die sprak eigenlijk heel goed Duits. Maar uh, voor zijn tv-shows, altijd live, en, uh, sprak hij eigenlijk uh, met een zwaar Nederlands accent. Deed hij expres. Vonden de Duitsers leuk. Ja? Ja. ja. ja. <laughs> dus ik geef je een tip mee. Dus, dus, ja. Leer okay. vloeiend Duits spreken en op theater, op, uh, op stage, op de bühne. Ja. Uh, uh, gewoon een beetje zwaar Nederlands accent erin. Ja, ik vind uh, het wel een leuke taal uh, hoor, altijd. Dus, uh, ik, uh, ik zou het best wel, wel willen leren. Ik zou het beter willen kunnen. Ja, ja. Nou ja, ja, ja. Ja, ja, ik zeg altijd alles shys hoe was. Maar, maar okay. ze komen hier vaak toch even langs, toch? Wat zagen ze, uh, Fred? Wat zagen ze, ja. Zandwoord ja. ja, is, uh, is een populaire uh, bestemming, <laughs> toch? Uh, ja, hoeft de, de ondertiteling valt weg. Zwijnhond? <laughs> <laughs> oh ja, zes, wat de mijn hemel. <laughs> wat gebeurt hier allemaal? <laughs> Dat passeert niet. Tjonge, ja, ja, ja. <laughs> jongen, jongen, jongen. En met um, even, wat ga je dit jaar verder doen? Je gaat nog een keer optreden met de boyband. Ja, En, en, en, en, en uh, nog meer muziek kunnen we ja. van je verwachten? Zeker, ja. Nee, ik, ik zit nu dus bij een uh, heel tof label. W Music. Uh, Future Music Europe, mag ik vertellen? Ja hoor, ja, ja, ja. Uh, dus, uh, uh, En we gaan dus drie, uiteindelijk drie singles uitbrengen. Okay. Dus dit was de eerste, uh, zonder jou. En uh, de tweede... Um, Komt van de zomer. Die komt er binnenkort aan inderdaad. Ja, we gaan binnenkort duiken binnenkort weer de studio in om uh, ook lekker up tempo uh, dat ik gewoon uh, een goed feestje kan, kan bouwen als ik zelf uh, op het podium sta. En voor de rest zoveel mogelijke optredens doen. Dus Koningsdag uh, lekker in Haarlem uh, een aantal podia. Ja, tuurlijk. Ja, ja tuurlijk. <laughs> ja, jo, jo, jo, lekker. En, uh, uh, ja, dus eigenlijk ga ik, ga ik het team. Er staan nu wel een aantal dingen uh, op de planning. Oh. Dus dat vind ik leuk. Uh, Vertel even, want het is natuurlijk leuk voor de luisteraar. Wat kunnen we hier zien binnenkort? De, de Alkmaar Pride ga ik doen. Uh, uh, nou, sowieso Koningsdag in Haarlem. Uh, ik heb wat, wat, ja, wat feesten en partijen, maar dat is natuurlijk besloten. Dus ja, ik zou ja. zeggen, laat die afgelegen. Ja, eh. En voor de rest, als je luistert en je denkt... nou, die Devon van die wil ik in mijn showtje. Nou, dan uh, zeg ik, uh, dan kom ik hoor. Ja, ja, ja, ja. ja. Oké, okay, maar dus uh, nog uh, twee nieuwe singles uh, dit jaar. Um, ja. uh, hoe zat dat ook weer? Je schrijft zelf de uh, tekst en muziek. dus Schrijf je liederen zelf? Of, ik schrijf, of, ja, zonder jou heb je zelf geschreven. Het liedje wat eraan komt, uh, um, is een... Is een, is een, is een een ja, remix of een cover. Ja, een cover. Ja, cover, cover, cover. Cover, cover, cover, cover, cover. Zegt op Jan Smits. Hè. <laughs> ja, maar. goed Duits. Ja, niet, Een cover, dus uh, dat heb ik niet zelf geschreven. En het, de derde single zal wel weer een zelfgeschreven liedje zijn. Oké. Okay. Oh, dan ga je er weer lekker voor zitten. En dan, Precies, en dan ga ik weer even mijn hart openen. Maar dan, dan no. komt weer wat uit. <laughs> wat Goed, ja, dat vind ik erop. Want uh, ja, je moet die inspiratie maar hebben. En, uh, en het is een kunst om een goed lied te schrijven. Dat is het ook. Weet je, dat, ik, heb, ik heb denk ik een stuk of dertig liedjes die niet af zijn. Dus uh, het is een kunst als die als afkomt. Ja. Oh afkomt het is wat op de is, plank leren. Ja, zeker. er is inspiratie genoeg. Ja, ja. ja, als je nou voor een avondje gehuurd uh, wordt om uh, op te treden, uh, Deven, ja. wat voor uh, muziek uh, Ga je dan uh, brengen? Want uh, ja, de, de continu zonder jou. Uh, nee. dat, uh, dat schiet ook niet op de ja, deal, nee. maar nee, nee, nee. We willen heel snel zonder mij. Ja, maar. Doe je ook koffers uh, ja, inderdaad? Zeker. Van, uh, ja, zeker. Ik doe eigenlijk uh, het lekkere Nederlandse repertoire. Gillet Joling, Guus Meeuwis, Xander de uh, vind ik een Niels, zo'n Sexy als ik Dans. Vind ik altijd leuk om te zingen. Uh, André Hazes natuurlijk. Dus eigenlijk het, het, het, het lekkere volkse. Een Ned nederpop eigenlijk meer. En dan pik je dat eruit is... de vliegen van André Azus, of niet? Vind je, vind je dat mooi? Ik vind het wel een mooi nummer. Ja, dat vind ik ook maar mooi. Maar nee. dat is ook wel een, een nummer die heel vaak... Uh, door alle artiesten eigenlijk gebruikt. Wordt. Is de vlieger? dat zo? De, de vlieger. Ja, ja echt? Ja, ja, oh. ja, ja. Ik vind nee, ik uh, het, op is, het is op de podium. een of andere manier. Nee, of, of bloed, zweet nou en tranen. Ja, bloed ja, uh, of, of het nou in de Arena is of, of in Ahoy. Of, is dat zo? Overal wordt die. Uh, ja, dan gaat een hele menigte gaan mee. Op de vlieger. Ik ga vliegen dan. Ja, je kan het. Ik heb hem nog niet in mijn repertoire, maar hij zit wel in de medley die ik, die ik nu aan het leren ben. Maar mijn all-time favorite is Als je alles weet van André M. Ja. Als je en alles je weet. je denkt niet na. Nee. nee. <laughs> we... Heb je die? Als je alles weet. Heb je die? Die heb ik ongetwijfeld. Oh, oh, okay. Maar we gaan eerst even oh. naar de. Uh, de, vlieger. de Vlieger. Nee. Oh. We oh. hebben We hebben er al eerder in de studio gehad, richting Colombia. En esta fiesta todos a gozar, en este pari todos a arrugar, en esta fiesta todos a tapiar. Excusión 4, ¿quién les va a tocar? Baíalo, bailalo, gózalo, gózalo, siéntelo, siéntelo que esto está bueno para bailar. We Zomers, ja, even die of tien uh, op dit moment buiten en dan uh, lekker een zonnige muziek op de radio. Ja. Ja, Want dat je buikspieren in beweging brengt. Nou ja, dat is ook wel uh, nodig. In plaats van de sportschool uh, gaan we gewoon een plaatje opzetten ja, en toch? dan uh, die buikspieren laten gaan naar Benno. Eh, buikspieren? Ja. Bueno, uh, bye, bye, bye, Morgen moet dit. ik weer buikspieren trainen. <laughs> Opgeheten uh, en pijn doet het. Fusion voor uh, was dit. En uh, we hebben de man uh, aan de telefoon van de Cowboys en de Indianen. Oh, Anton, een hele goede avond. Hoi, goedenavond. Goe goedenavond. Ja, en nou weer een uh, nieuwe single. Want uh, Cowboys en Indianers is natuurlijk al een uh, oude, uh, vervlogen single. En nu hebben we de knuffelmajo. Ja, nou Cowboys en Indianers is nog niet vervlogen, maar... Nee, nee, maar ik bedoel, <laughs> nieuw is die niet meer. <laughs> nee, nieuw is die niet meer, 15 jaar geleden. Ja, maar ja, ja, ja. een hele grote hit uh, was dat, uh, Anton. Ja, 10 miljoen streams en 10 miljoen uh, views ondertussen. Ja. Zo hé. Uh, en de gouden plaat is dat geweest. Ja. Dat is wel uh, heel bijzonder geweest. Ja. En uh, ik neem aan dat jullie uh, daar uh, ook mede door die platen nog steeds uh, heel veel optredens hebben ook. Ja, wij zijn gewoon elk weekend zijn wij op pad al 27 jaar, moet je nagaan. Ja. En, uh, en dit dag is, is gewoon door het hele land, uh, ja, worden we geboekt. Zelfs in België. Dus ja, dat is uh, onder andere gekomen door Carboys Indianen, Vliegelied, uh, dat soort liedjes. Ja, dat is er ook nog zo eentje, de, de vliegelied. Ja. Ja. ja, en uh, vooral uh, populair ook uh, tijdens voetbal. Nou ja, die wedstrijd van gisteren, <laughs> vergeet we dan maar even. Ja, ja. Dat, dat was, was niet dat best, best, best hè? Dat, dat was niet best. Nee, dat was niet best geslaagd. Zeker niet. Maar uh, ja, jullie treden wel op uh, zo, uh, bij EK en uh, WK-feesten. Ja, EK WK-feesten. Uh, we hebben natuurlijk al uh, meermaals in de Arena gestaan, maar ook in de Kuip gestaan. We uh, hebben uh, Nederlands elftal wedstrijden meegemaakt. Uh, we zijn meegeweest naar de WK in Zuid-Afrika toen in die tijd. Uh, Brazilië, uh, zelfs Oekraïne zijn we geweest toen. Dus we hebben wel heel wat gezien al uh, op oranjegebied. En het leuke is natuurlijk dat er veel Nederlanders altijd meegaan en vol enthousiasme allemaal meezingen en meefeesten met die, met die wedstrijden. Dus dat is, uh, dat is prima. Ja, het feesten is altijd uh, groot, ondanks het uh, resultaat uh, soms, zullen we maar zeggen. Ja, nee? ja, kijk. Dat dus, maakt ook niks nee, uit dan. Nee. Nou, natuurlijk, we willen graag natuurlijk allemaal dat, dat ze winnen. Maar gisteravond zijn er toch ook weer heel wat mensen in Parijs geweest. En uh, ja, die zijn toch weer een beetje teleurgesteld. Weer uh, in de trein gestapt, het vliegtuig, in de auto om weer terug te gaan. Maar ja, goed, wel goed dat ze er zijn. hè? Want als er niemand naartoe gaat, dan hebben we natuurlijk helemaal geen supporting. Zeker. En dat oranje, dat moet er gewoon uh, bij uh, blijven. En, uh, ja, daar houden we van, hè. Dat, uh, dat oranje toch... Vind ik wel, vind ik wel. Zeker, nou, van, van oranje gaan we naar de knuffelmaio. De knuffelmaio, ja. ja. ja. ja. Hé, hey, Anton, kunnen ze jou, tenminste, kunnen jullie nog ergens vinden? Hebben jullie een eigen site? Zij, staan jullie op ja, TikTok? Wij we we hebben een website www.dikdakkers.nl. Je kunt ons volgen op Instagram, je kan ons volgen op, op Facebook. Uh, we zijn natuurlijk overal wel te zien en te horen. Veel te beluisteren op, op Nederlandse zenders in, in heel Nederland. Dus ja, iedereen uh, ziet ons wel voorbij komen. Ja, wij kennen jullie in ieder geval wel, de Dikdakkers. Zeker, en jullie doen ook uh, interactie met het uh, publiek. Wat moet ik uh, me daarbij voorstellen? Nou, wij hebben heel veel interactieve liedjes. Korbo's en Indiaan is onder andere een liedje. Je zingt kom, je, las en en, en en En iedereen doet die beweging mee. Van, van kinderen van drie, vier, vijf, zes jaar. Tot en met de ouders ervan. Plus de opa's en de oma's die in de feestrent staan. Dus dat is, uh, met elkaar groeit dat gewoon mee. Dat is met een vliegenlied ook zo. En ik vlieg, vlieg, vlieg. Uh, Hobbelpaard is zo'n liedje van ons. We hebben allemaal van die interactieve liedjes. En ja, dat is toch even een half uurtje tot drie kwartier bruisen. Ja, inderdaad. Ja, heerlijk, hoor. Dat ja. is interactief. Dat is interactief. Je, boekt, je boekt ons niet voor een mooie ballet. Nee. Nee, nee, nee, nee, nee. Maar het is, uh, ja, het is uh, zeg maar, uh, ja, is, het, is het nou ook een beetje apres-ski-muziek? Moet ik het daarmee vergelijken ook? Ja, je kan het plaatsen bij feest, bij apres-ski, bij carnaval, bij, bij gewoon feest... Ja. Uh, uh, maar wij doen het ook best wel leuk op bedrijfsfeesten. Mm. En wij, wij, wij doen ook zo'n hele medley van Elvis Presley. We doen ook een heel songfestival-medley uh, uh, uh, van, van 10 minuten. Uh. Je kan ons eigenlijk overal wel neerzetten. Alleen niet voor een hele avond met allemaal ballads en zo. Daar zijn wij niet geschikt voor. Nee, maar uh, wat, je, wat je zegt, Elvis uh, en dergelijke. Ja, als je dat uh, doet, uh, is het toch iets heel anders dan uh, Cowboys en Indianen. Ja, we gaan toevallig volgende week mee met die muziekreis Turkije. Dat is de oude Trosreis is dat. En dan gaan duizend Nederlanders gaan daar mee. En dan gaan wij bijvoorbeeld... Dus uh, uh, is één bonte avond op die donderdag. Dus dat is volgende week donderdagavond. Is er één bonte avond. Dan gaan we muts doen tigerfiets, die kennen jullie nog wel. Ja, o, ja, zeker. Jee, lekkere ja. gouden ouwe. Nou, die gaan wij doen. Ja. We hebben van die pakken hebben wij bij ons. Die, die ouwe, die, die de Rubats vroeger ook aanhouden. Oké, okay, ja. Geval, met, met die uh, ja. wijde pijpen. Nou, en die, die, die grote lazen, die, die gaan mee naar Turkije. En daar gaan we. doen. hebben heb je ook van die hoedjes bij, hè? Van die petjes waren ja, het ja, ook. Ja, ja, ja. ja, ja. ja we gaan, en van die brillen, hè? Van die ja. hele vrouwse ja. brillen. Ja. Geweldig, ja. Ja. ja. ja. Dus dat soort dingen doen wij ook wel. Oké. Okay. Nee, dat is uh, eigenlijk een. een het, is, het is eigenlijk altijd feest, maar met een breed uh, uh, repertoire. Ja, en, en kindershow's, hè. Snappy is ook nog van ons. Iedereen ja, kent Snips het. en Ja, nou, Dat is ook van ons geweest, <laughs> natuurlijk. Ja. En uh, wij doen ook nog heel veel kindershow's. Uh, de Snappy uh, Corvo's in India en de Kindershow. Ja. En die pop hebben wij ook, die Snappy Pop. Dat is echt een mega groot ding. Dat, dat is, uh, die zit in zo'n grote luchtballon-tas, zit hij. Die, die okay. gaat mee op speciaal transport naar de optredens. Uh, en dan doen we kindershow's in de middag. Dus uh, ja, je kunt ons uh, veelzijdig boeken. Oké, okay. nou, dat is, uh, dat is duidelijk. En uh, ja. makkelijk, uh, noem nog één keer de site waar jullie te vinden zijn. Uh, www.dikdakkers.nl Of kijk even op Facebook Dikdakkers. Of kijk even op Instagram Dikdakkers. Oké, okay, Anton. Hé, hey, uh, als jij hem aankondigt, dan ga ik hem draaien. Ja, dan komt hij dan. De allernieuwste single van de Dikdakkers. Hier bij de allerluisteraars voor Zandvoort en omgeving. Knuffel mayonaise. Hé, hey, Anton, dankjewel. En een heel goed weekend. Jullie ook fijne avond. Hé, hey, dankjewel hè. Ja. Hoi hoi. Hoi hoi. Ja, sinds ik jou nu heb gegeten Wil ik nooit meer iets anders En heb ik kan. Al... Nou, dat was hij dan. En de dikdokkers en de knuffelmayonaise. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, ja. Waar, waar, waar is je los uh, ja, ja, ja, ja. ja. Die is een lekkende kast. Oké, oké. Ik weet niet... Uh, <laughs> Nee, ik, ik ga er kom, niet ja, over. Kom, kom, pak je las zomaar. Uh, ja. Die kijkt toch ja, wel, die plaat? Zo, zo, zo ja. van een cowboys Indiana, ja. Ja, precies. Die bedoel ik. Ja, maar ik nou, kwam er, er een beetje... Ben je een beetje... Uh, ja, jij wil zweepjes en Dat soort ja. dingen. Heren, heren, heren. heren. Goedenavond. Goe goe u luistert naar uh, ZFM. Uh, ja. Artiesten.nl. Uh, daar kunnen ook de klachten heen gestuurd worden. Ja, ja stuur ze maar hoor. <laughs> ik stuur ze door. Onze ja. laatste geval. Gast van Donovan... die uh, heeft een geen 9 tot 5 mentaliteit. Een work uh, de, je, workaholic. Uh, workaholic. Ja. Ja, je, je zit er eigenlijk nog wel best wel rustig bij... voor ja, een zeer gedreven man... Uh. Ja. Of, of, of heb je een hele zware dag achter de rug? Ik heb, dus, nou, tenminste, ik heb, uh, ik heb een goed weekend, laten we zo zeggen. Ik heb, ik, ik heb natuurlijk nog een baan in de bioscoop. Ja. Dus ik heb, daar kom ik net vandaan, uh, in de binnenstad van Amsterdam. Dus dat is geen dag hetzelfde. Nee. Uh, maar daardoor werk ik dus in de avonden en in het weekend eigenlijk. Het is altijd verschillend. En eromheen zing ik ook nog. Dus ik heb vannacht uh, tot een uurtje of uh, nou, twee uh, gezongen. En dan uh, ga ik even snel uh, ik, uh, naar Shesik naar huis. Dan uh, slaap ik een paar uurtjes en dan open ik uh, de toko in Amsterdam. En dan uh, kom ik wein... nog even hier gezellig langs. Nou, Weet je gaat de bioscoop zo vroeg open tegenwoordig? Uh, ja, wij, uh, wij starten wel met opstarten om negen uh, om uur, inderdaad. Oh, jeetje. Oh, ja, okay. om tien uh, uur de eerste kinderfilms, hoor. Oké. Okay. Ja, ja, en als je dan kort geslapen hebt, dan vind je dat leuk, hoor. Daar <lacht> <lacht> kan je van genieten, die kind ja, de kinderen. <lacht> dus er ging wel een kan, kan koffie in uh, vanochtend. Ja, zeker. Dan, inderdaad, uh, ja. uh, Goed, geweldig. <lacht> En uh, nou, de rest van het weekend ga je het rustig aan doen. Ja, vanavond ga ik even wat rustiger aan doen. Ja. Ja, ja, ja. Morgen moeten we wel weer op pad, maar uh, ja, dus dat. Uh... We gaan het zien. Ja, nou dan ja. wensen wij jou een uh, heel fijn weekend. En uh, veel succes met je, met je ja, muzikale cool. carrière. Ja. Dankjewel, ik vond het leuk dat ik hier mocht komen. Ja. Heel ja. Erg bedankt ja, niet alleen en. muzikaal natuurlijk, nee, nee, ook uh, acteerwerk. Ja. Op het witte doek. Op het witte doek. Precies. Ja, geweldig. Goede tijden, slechte tijden en dergelijke. <laughs> ja, je weet het nooit. Het leven is een even. zure bom. je dankjewel. Ja, dan. ja en, graag gedaan. En, uh, ja, dat ik zal zal ik uh, goed weekend.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 Of in je zwemboek aan het strand. Tot je lekker bruin verbrandt. Waar je witte kleur verdwijnt. Omdat de zon er altijd schijnt. Is van je, is nog even terug oh. natuurlijk. Ja, wat gaan we doen? Ja, uh, moeten we moeten natuurlijk op, nog uh, even zelf uh, gedacht zeggen. Te luisteren, natuurlijk. En, uh, ja, <laughs> dat is toch zo. Ja, dag. Dag. Ja, dag. Ja, ja, is nood zo Sowieso tot de volgende uitzending. Nee, nee, op 27 is, uh, mei, he? Ja, 27 mei. En, uh, 27 mei, zijn ja, we misschien, uh, misschien wel oplopen locatie of uh, niets. Dat ja. weten we nog nee, niet. Nee. Maar tot die wel. tijd gaat Maar we gaan door. ons best doen. Zandvoort op zaterdag gaat gewoon door... Ja, in de uh, en, uh, entertainment, en ook entertainment ook En ook. Alleen, uh, ja... Zandvoort uh, voor jou 27 mei. We zetten hem in de agenda. Dankjewel Fred. Dankjewel Benno. Ja, jongens ook. Bedankt. Dankjewel alle, nee. alle artiesten die langs nou, geweest zijn. Ja. Ja, zeker. Echt een uh, gigantisch spel. Mooi geregeld weer, uh, Fred. Ja. Top, nou ja, Fred. ik heb mijn best gedaan. Ja. Zeker. Dat... Uh, hey. En nu nou, komt het ja. nieuws...